Waterbalgemoed met het NWS-journaal. Egypte wil dat een internationale politie ingrijpt tegen terroristen in Libië. De Egyptische president Sisi zei op de Franse radio dat de VN-veiligheidsraad een resolutie moet aannemen die ingrijpen mogelijk maakt. Volgens de president heeft de internationale gemeenschap geen andere keus, omdat het Libische volk en de Libische regering om steun hebben gevraagd.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 In de Randstad loopt het nog vast op de A1 richting Amsterdam... bij de drie kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ook een ongeluk op de A4 richting Amsterdam. Eerst tussen Leidsendam en Hoogmade vier kilometer. De linkerrijstrook is dicht en een stukje verderop bij het aquaduct... is ook de linkerrijstrook dicht en het komt dan weer door een ander ongeluk. Diezelfde A4, maar dan vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij Zoete rijndijk vier kilometer door een derde ongeluk. En ook hier is de linkerrijstrook dicht.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 Shouldn't stop.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 help find, find my lady. I need to find, need to find my baby van Oliver Chitum en SOS. Ja, SOS was vanmiddag ook in Haarlem. Bij een sportschool aan de raaks bij Sport City. Want uh, ja, daar is een brand uitgebroken in de sauna. En uh, ja, er is één uh, lichtgewonde bij geraakt. Dus één uh, uh, iemand is lichtgewond geraakt bij die brand. En of hiermiddels inmiddels helemaal onder controle is... dat is uh, voor ons nog uh, niet bekend. In ieder geval hebben alle mensen van uh, Sport City snel... Uh,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 Het de dierenthuis is geopend van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags... op maandag tot en met zaterdag. Of kijk anders ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Gizmo en Mickey verdienen een thuis. En voor een foto van de dieren van de week... kan je natuurlijk ook even kijken op de CFM-app. Hier is Kleddis Knights in de License to Kill. Do yes. you yes. roar. Het is uh, 11 uur over half 5 geworden tijd voor uh, Short -track nieuws. En wat voor een nieuws? Shinti Knecht, Freek van der Wart, Daan B Breusma en Adwin Snellink hebben in Erzurum de wereldbeker op de... R Erzurum, okay. uh, ja, nou gaan we lichtje uit. Uh, de wereldbeker op de aflossing in de wacht gesleept. Het Oranje kwartet eindigde in de laatste we wereldbekerwedstrijd van het seizoen als en uh, nou ben ik hem. Even weer kwijt.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 Try.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 er is geen stuiver die ik spaarde, leeft gewoon van uur tot uur. Dus.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 I'm a man of my blade. Ik heb het nog nooit zo gedaan. En dan deze plaat na het gedicht van de dag bij CFM. de Ramse Shaffi en laat me mijn eigen gang maar gaan. Nou, inmiddels is het uh, kwart voor vijf geweest. Dat betekent dat de wedstrijd van vandaag inmiddels gestart is, uh, Albert Young. Ajax ontvangt uh, thuis FC Twente. Tussenstand 0 tegen 1. 1, Hé? Ja, dat is Oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik dacht, uh, jij gaat 0-0 zeggen, maar hij spoke nee. in één keer op één. De stop, Ajax FC20 voor degenen die het gemist hebben. 0-1 op die wedstrijd. Met 7 minuten gespeeld. ...waar uh, de producers Tok Eat Kennen en Waterman heel erg uh, populair. Ze hebben voor uh, vele artiesten hits uh, geschreven en gemaakt. Waaronder voor deze Rick Ashley. Je hoorde uh, whenever You need en Barry alweer het. Uh, een laatste plaatje wat betreft uh, dit programma al bezang. Ja. Het zit er weer op. Het zit er weer op. Het weekend uh, is. Uh, ja. Het is weer voorbij. Het ligt alweer bijna af. We gaan weer een week werken. Uh, dat zou je kunnen doen. Ja. Yeah. We moeten je de hele week werken? Hele week, ja. Van maandag tot en met vrijdag? Tuurlijk, oh, tuurlijk, tuurlijk. Pikkel, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, maar dan En dan zijn weer... we de zaterdag gewoon weer. Dan wordt het ook. weer zaterdag. Zo ook. is het. Zand voor op zaterdag. Dus, hele fijne zondagavond. Bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we er weer. Wel op de zaterdag en niet op de zondag. Maar dan hebben we Andor. Onze collega neemt het dan van ons over. Zo is het. Nogmaals, fijne zondagavond. En tot volgende week. Dag, Sam, tot volgende week. Je zin, Doei. <laughs>